Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie jongeren zijn vrijgesproken in de zaak over een steekpartij... in Amsterdam-Osdorp begin vorig jaar. De dood van de 29-jarige Kasper zorgde toen voor een hoop ophef. Buurtbewoners hielden destijds een stilteprotest tegen zinloos geweld. Maar de rechter zegt nu dat er sprake was van noodweer... en dat de hoofdverdachte zichzelf dus verdedigde. Deze verslaggever van NH Nieuws leest voor uit het vonnis. Uiteindelijk ontstond een situatie waarbij de 16-jarige Jongen op de grond lag met het slachtoffer boven hem. De jongen werd geslagen door het slachtoffer en tegen zijn hoofd geschopt door een van zijn collega's. De rechtbank gaat er op grond van bewijsmiddelen van uit dat de jongen het slachtoffer is op dat moment en heeft gestoken met een klein mes. Volgens de rechter was er een ruzie ontstaan en gebruikte Casper en zijn twee vrienden daarbij ook veel geweld.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 Ter vergelijking, een paar maanden geleden was de gasprijs nog 300 euro per megawattuur. Zeven keer zo hoog als nu dus. Een pizzaatje bestellen of online shoppen en betalen met bitcoin, dat kan nog maar op weinig plekken. Van alle online winkels waar je ooit met de bitcoin kon betalen, is twee derde er alweer mee gestopt. Blijkt uit een onderzoek van nieuwszender BNR. Webshops zeggen dat het vooral door de onzekere waarde van de bitcoin komt, maar ook wetten tegen witwassen maken het een stuk lastiger. Het weer, grijs, regen, graad of negen. Vanavond klaart het wat op, maar morgen begint het opnieuw nat. Smiddags wel wat zon en zo'n 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers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 Everything Lente gaat eraan komen. En uh, ja, ik dacht bij mezelf... Uh, kunnen we ook wel de summer breeze uh, draaien. Ja, natuurlijk. Lekker. alle summer breeze. Die icy burgers. Ja. Ja, ja, ja, Nou, het is nog geen zomer hoor. Nog een uh, ja, best uh, af en toe een beetje fris uh, buiten. Ja, maar goed. Het, uh, toch lekker weer. Toch uh... lekker weer moet je zijn in uh, Saoedi-Arabië... waar uh, ja. de derde vrije training uh, aan de gang is. En jij maar de, de duizend... zon schijnt niet voor Nick de Vries. Nee. want uh, de derde vrije training zullen we zonder uh, onze eigen uh, Niek uh, moeten doen. Want uh, zijn motor uh, die doet het uh, niet zo lekker. Dus vandaag gaan ze dus hele motor uh, vervangen. Zo. En de derde vrije training uh, die slaat hij even over, uh, Benno. Oké. Okay, nou ja, goed. Uh, dat zal niet gelden voor onze eerste gast. Uh, dat is Roel van Dijk. En, uh, wie is Roel van Dijk? Die is een uh, geboren en getogen Zandvoorter. Um, hij woont momenteel uh, niet meer in Zandvoort. Uh, en Roel is een. Uh, Helikopterpiloot en niet zomaar een helikopterpiloot. Hij is een van de piloten van het MMT. En de MMT staat voor Mobiel Medisch Team, oftewel de Trauma Heli's. Um, en we hadden namelijk afgelopen maandag hadden we een, een was de trauma Heli bij uh, uh, Akersloot, de strandtent. Want er had iemand een steekvlam uh, uh, moeten ontvangen. En dat was een beetje misgegaan. En uh, daar was de heli naartoe gestuurd. En toen was ik uh, bezig op internet. En toen kwam ik een heel verhaal tegen... over een nieuw apparaat... wat gebruikt gaat worden... of al wordt gebruikt in de trauma heli. En uh, nou, daar gaan we het straks... Met, uh, met Roel over hebben. Ik ben heel benieuwd. Ja, Ik, uh, nou, ik weet het, dus ik, uh, ik ben niet zo benieuwd. Maar uh, waar ik wel benieuwd naar ben... is het verhaal van Bram de Kruiter En die is van de Lions. En het is vandaag uh, 18 maart... en dan is er een, uh, nou, een heel evenement aan de gang. Hey, the lines, de Lions, de basketbalvereniging. En dan worden seniorenwedstrijden gesproken. En we hadden Bram net even aan de telefoon. En het is reuze gezellig. Verder gaan we nog bellen met Ernst Brokmeijer. De woordvoerder van de reddingsbrigade. En het is, uh, wist je dat uh, Rob? Het is uh, deze week, donderdag om precies te zijn, was het... Exact tien jaar geleden dat de brandweerkazerne door de brandweer en de reddingsbrigade in gebruik werd genomen. Ja, ik heb daar een mooi uh, filmpje over gezien op uh, Facebook. Ja, precies. En uh, nou, daar gaan we het even... En andere nieuwtjes hebben we nog wat andere nieuwtjes. Uh, met, de uh, derde vrije training is uh, aan de gang. Uh, momenteel uh, ja, Verstappen en uh, Perez uh, doen het gewoon uh, geweldig. Okay. En die staan 1 uh, en 2 tijdens die derde vrije training. Goed, en lekkere veel muziek natuurlijk. Zeker, en uh, heel veel uh, lekkere muziek, uh, waaronder deze. Ja, als ze het toch over een uh, piloot hebben. Dit is de groep uh, Pilots. En die hebben een hele grote hit gehad in de jaren zeventig. Met Magic... De gouden houden vergeten we zeker niet te draaien, joh. De Pilots en It's Magic. Nou, kijk of het op Duitsersveld ook magic is. Want hoe staat de wedstrijd ervoor? Nogmaals, goedemiddag Jan van der Leden. Kijk, Rob. Hé, goedemiddag. Ja, lekker zonnetje vandaag. Heerlijk zonnetje. En ja, ik neem aan dat er ook wel redelijk wat mensen langs de lijn staan bij deze wedstrijd. Nou, het valt mij iets tegen. Het balkon zit vol en er zitten een paar mensen te binnen. Er is een man of 20. maar uh, echt, echt druk is het niet. Mm, uh, dat valt een beetje tegen. Ook, ja. Zeker, nou uh, tegen Marken, we zijn lekker begonnen met uh, 1 tegen 0. En hoe staat het er nu voor? We staan 2-0 voor. 2-0. Het is een heel mooi doel met Valkas, die net uh, een meisje oh, we schiet er vlak over. Uh, maar uh, het is wel een, uh, ik wil niet zeggen een bolk over, maar we zijn wel echt sterker. Er uh, wordt word nu iets veller gevoetbald en er wordt beter gepaasd. En Mark is alleen maar aan het verdedigen. Ja, het is jammer dat het nog niet uitgelopen is naar, meer, naar een, hogere, een hogere stand. Maar, uh, ja, want uh, zijn er veel kansen uh, geweest? Wij, wij hebben echt wel uh, nou, laten we zeggen, drie of vier kansen gehad op, uh, op een hogere score. Ik moet zeggen dat Mark ook een uitgelezen kans heeft gehad. Maar ja, die schoot ervoor... Eigenlijk uh, bijna alleen voor de keeper schoten ze naast. En je ziet gewoon dat er bij Mark een hoop kwaliteit ontbreekt. Opzicht van een paar jaar geleden. Ja wat, uh, ja, wat is het probleem bij Mark? Zijn het uh, de wat oudere spelers of uh, juist uh, nieuwe die, uh, die nog uh, in moeten komen? Nou, bij Mark uh, is... Uh, ik weet niet exact uh, welke spelers ze nu spelen, maar... Ja, Mark de is de eigenlijk niet goede sponsor En die hebt het park okay, heeft een aantal jongens gehad, die behoorlijk betaald kregen. Nou ja, die sponsor is het nu weer, en dan is het qua clubliefde weinig meer open. Oké, okay, oké, okay. oké. Dus, uh, ja, die kwamen eigenlijk uh, alleen uh, voor, het, uh, voor het geld, om het uh, zo maar te zeggen. Ja, maar dat, dat zie je zo vaak. En dat is gewoon jammer. Dat is... Uh, wij hebben vorig jaar bij HBLK in de, in de afdeling gehad. Die uh, dik en dik kampioen werd bij ons. Die spelen nu in de eerste klasse. Er staan stijf onderaan. De een toevallig collega van mij die is uh, ontslagen. Omdat ze onderaan stonden. Ah ja. Er gaat daar zoveel geld in om. En als, ja, ja, ja. Als, je niet, als je niet betere spelers kan halen. ...en het bloed met de jongens waarbij je uh, hier voetbalt... ...dan ben je zelfs in de eerste klasse kansloos. Ja, want uh, je ziet het bijvoorbeeld ook uh, bij, uh, bij een club als uh, Spakenburg... Hè, de, ...we noemen maar even wat. Ja, dat zijn, uh, zijn ook niet uh, gewoon uh, amateurspelers. Uh, uh, daar zijn we weinig amateur van over, uh, maar, maar wij wel... Wij... Dit zijn allemaal jongens die bij ons die niet betaald worden. Ja, je ziet nu wel dat ook jongens mogelijk voor ons seizoen gaan stoppen. Dat uh, heeft ook te maken met het feit dat ze allemaal weer een andere sport willen gaan beoefenen. Ja, wat uh, bij uh, SV Zonvoort, uh, Ja, ze krijgen dus uh, niet uh, betaald. Geldt dat uh, voor iedereen? Of uh, ja, de trainer die krijgt toch wel uh, betaald of niet? De trainer is de enige man die bij ons op de loonlijst staat. Oké, okay, nou, de wedstrijd, ja. eerste helft is in ieder geval bijna ten einde. Zo dadelijk de tweede helft gaan we van je horen, Jan. In ieder geval ja. 2-0 op dit moment. Ja, absoluut. Nou ja, dankjewel voor dit moment. En fijne rust en tot zometeen.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 Gucci on. Gucci on I go in my Louis Vuitton But even with nothing on Bet I made you look I made you look Yeah, I look good in my Versace dress But I'm hotter When my morning hair is a mess Cause even with my hoodie on Bet I made you look I made you look mm -hmm. And once you get a taste Ooh. You'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14-carat cake. Ooh, tell me what you, what you, what you gon' do. En dat was uh, de single van uh, Megan Trainer. En uh, we gaan uh, als het uh, goed is... Uh, oh, dat, dat, dit gaat helemaal niet goed, uh, Benno. Uh, we gaan uh, als het goed is uh, over uh, naar, uh, naar de telefoon. Of uh, heb je... Hebben we iemand of niet? Weet ik niet. Nee, we hebben, we hebben helemaal niemand. Uh, dus uh, hey, ik hoor, Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goeiemiddag. Welkom uh, in de uitzending uh, bij uh, de lokale omroep... Uh, uh, als het goed is uh, bent u ook een uh, oude Zandvoorter of uh, uit de buurt? Uh, in ieder geval klopt dat. Ja, dat klopt. Ik heb uh, de eerste 18 jaar van mijn, uh, van mijn leven in Zandvoort uh, gewoond. Helemaal goed. En uh, Roel, ja, ik moest even naar mijn plek lopen. Uh, uh, nogmaals welkom in de uitzending. Um, je tot je 18e in de, in de Zandvoort gewoond. Um, toen ben je piloot geworden. Of hoe is dat gegaan eigenlijk? Want daar zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Hoe wordt een uh, jongen van 18 jaar piloot? Ja, er zitten een paar stappen tussen hoor. Oh, toch wel. Uh, ja, er zitten een paar stappen tussen. Ik, ik, ik ben uh, inderdaad uh, in zandsport uh, opgegroeid... En uh, ja, ik wilde uh, eigenlijk mijn was, was en, uh, okay. ja, dat was marinier worden. Oké. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, ja, ja. ja. Uh, en uh, dus uh, die droom die, die, die, die kwam uit, hartstikke leuk, daar was ik blij mee. En toen dacht ik van uh, ja, maar misschien is het toch wel meer in de wereld. Ja. Um, op een gegeven moment kwamen er uh, vliegtuigen over en toen dacht ik van, goh, dat lijkt me ook wel wat. Laat ze dat maar eens gaan doen. Je keek een keer omhoog en je denkt, oh dat ja, is ook wel leuk. Hè. Ze, ja, tijdens een uh, militaire oefening kwamen er F-16 over. Oh ja, ja, ja. Dat lijkt me geweldig. Ja, ja. En, en uh, nou, dan ben ik uh, eerst maar teruggegaan naar school, want uh, voor die tijd vond ik school niet zo heel erg interessant. Oké, okay. welke school zat je Je Is de antwoord. Op de Oranje school. Oranje school, oké. Okay. Oh ja, ik ook. Oké, okay. nou ja. kijk, dat is een hele goede bol. school. Dus, ja. Uh... Ja. Nou, dankjewel. Dat, uh, dat is, uh, mijn moeder was haar juf trouwens. Uh, oh ja, hoe heet die ja. je moeder? Uh, ja, juffrouw Van Dijk, Jannie Van Dijk. Jannie Van ja, Dijk. Ja, ja, ja, ja. Heel bekend, die, heel ja, bekend. Heel bekend, ja natuurlijk. Ja, Wie ja. kent uh... dat, is, dat is mijn moeder. Oké, okay, geweldig. Want die is al, uh, nou, is al enige jaren dood. Oké. Okay ja, um, maar uh, ja weet je, ik school vond ik niet zo leuk en nee. uh, dus uh, dat, uh, dat, nadat ik uh, marinier was geworden en uh, ontdekte dat ik misschien wel uh, toch iets anders wilde, moest ik eerst maar eens teruggaan naar school. Dat heb ik gedaan. Ja. En, uh, ja, toen is er een traject ingegaan van, uh, van proberen om, uh, om een droom te verwezenlijken. En uh... ja, hoe doe je dat? Er zijn verschillende methodes uh, voor. En één daarvan is uh, via een militaire uh, opleiding. Ja. Uh, kijk, als Defensie uh, je, je, je opleiding verzorgt, dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, fantastisch. Ja, die, betalen en, dat, die willen dat ja, allemaal wel betaal, betalen. En, en, en die geven je natuurlijk heel, uh, ja, een heel mooie gelegenheid uh, om, uh, op, om ervaring op te doen. Ja. En uh, ja, helaas was dat in mijn geval niet zo. Want uh, Defensie de, de zei, uh, uh, toen ik daar uh, naartoe ging om uh, te laten keuren van de... Uh, uh, veel succes buiten de luchtvaart, want uh, we, hebben, we hebben jou nu even niet nodig. Oh. En toen dacht ik van, nou, buiten de luchtvaart, hoezo? Dat maak ik zelf uit. <lacht> Als Mio-marinier, hè? Ja, ja. ja, ja een, beetje, een beetje arrogant in beide hand ben ik al. Ja. <lacht> <laughs> uh, dus uh, ik dacht van, dat moet ik toch anders gaan doen. Dus heb ik heb mijn ouders heel liever aangekeken gekeken. En uh, toen ben ik naar uh, Amerika getrokken. En uh, oh, okay. ik heb uh, een tijd in Amerika gezeten. Uh, daar uh, opleiding gedaan en gewerkt. Uh, ja. in Nederland. Uh, zelf uh, een uh, Nederlands papier in orde gemaakt. En... Uh, ja, toen stortte de luchtvaart een beetje in, in die periode. En ja. Ze hadden golfbewegingen in de luchtvaart, zo weet ik dat mij wel. En uh, tijdens de tijd dat ik aan het solliciteren was, toen, uh, toen was er eigenlijk geen, uh, geen droogbroodse grote Nee, nee, nee. En uh, toen zei iemand van, ja, jij wilde toch naar de uh, naar defensie. Toen dacht ik dan, ach, weet je wel, laat ik het er nog eens proberen. En nee. uh, toen wilde ik weer een gaan solliciteren. En toen werd ik wel aangenomen. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, toen uh, ben ik door, uh, door Defensie weer uh, opnieuw uh, ja, opgenomen, en, uh, in dit geval bij de luchtmacht. Ja. En, uh, daar heb ik uh, tien jaar uh, helikopters gevlogen. Zo, gaaf zeg. Uh, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn de grootste die we in Nederland uh, hebben rondvliegen. Ja, zijn... ja die hoor je ook wel uh, trouwens uh, als ze overvliegen, Jeetje. Ja, die, ja, ja, die hoor je al, ja, dat klopt. En uh, ja, daar heb ik uh, met heel veel plezier hele uh, bijzondere dingen kunnen doen en uh, een heel veel ervaring op gedaan. Ja. En uh, op een gegeven moment was dat, uh, ja, was dat ook wel genoeg. En, uh, ik ben uh, diverse keren op uitzending geweest op verschillende uh, plaatsen. En, uh, oh, spannend. Ik heb een jong gezin en uh, ik ben, uh, ben veel weg geweest. Ik heb toen een periode ook nog in Engeland gezeten. Ik heb vier jaar bij de RDF gevlogen. Oké. En toen kwam er een mogelijkheid. En uh, nu, nu komen we een beetje terug bij die gele helikopter. Want de ANWB die, uh, die vloog toen al uh, alleen overdag. Met, uh, met die uh, traumahelikopters helikopters door Nederland. Ja. En um, daar was behoefte aan, ervaring en kennis... om ook nacht te gaan vliegen. Ja. Uh, nachtvliegen is een... Weet uh, uh, ja, uh, je, het is hetzelfde overdag vliegen. Alleen in het donker. Dus ja. je hebt toch toch een beetje uh, ja, iets nodig... om je daarbij te helpen. Ja. Militaire uh, uh, operaties die hadden daar uh, een kunstje voor. Namelijk nachtzichtapparatuur. En uh, een, ja, ik ben bij de luchtmacht... Uh, uh, ...ben ik daar ja, vertrouwd mee geraakt... ...heb daar veel ervaring mee opgedaan... ...en uh, dat was iets wat bij de ANWB nodig was. En, uh, ze zochten dus mensen... ...die uh, die, die kennis uh, mee konden nemen... ...uit de militaire luchtvaart... ...naar de civiele luchtvaart. Ja, ja. Uh, ik ben daar een van geweest... ...en ik heb daarbij uh, kunnen helpen... ...en uh, vanaf 2006... Uh, ...zijn we bezig geweest om, uh, om dat uit te bouwen... ...naar wat wij op dit moment zijn... En, ja, ...zeven dagen in de week... ...24 uur per dag operatie... ...door het hele land heen. Ja. Uh, bij nacht en ontij uh, zie je geen helikopters voort voorschijn komen als het nodig is. Ja, ja, ongelooflijk. En uh, ja, dat, uh, ik, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat we dat nog doen. Ja, ja, ja. ja. Dat is, uh, alles viel eigenlijk netjes op zijn plek, uh, Roel. Ja, ja, ja. Alle, ja weet je, het loopt zo. En uh, soms komt het op je, op je pad en dan moet je ja zeggen of nee zeggen. Ja. Ja. ja, en in mijn geval kwam dat eigenlijk wel heel mooi uit. Ik doe dit nu nou, 17 jaar met ongelooflijk veel plezier. En ik blijf het uh, zo lang doen als het, het, het kan. Fantastisch. Roel, we gaan even een plaatje draaien. En dan komen we graag bij je terug. Uh, uh, nou Rob, wat heb je voor Roel staan? Ja, wat denk je? De motors en uh, airports. Oké. Komt hij aan Roel en uh, tot zo. Blijf hangen hè. Ja, zeker.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 Get me some Ik krijg gauw, ouwe, die, uh, ja, ik dacht, uh, beste uh, aansluiten op het uh, onderwerp. Maar ja, ja, ja. Uh, jij hebt uh, contact met uh, Roel uh, ondertussen. Ja. Van uh, dit is nou net een plek waar hij niet zo vaak komt. Uh, klopt dat, uh, Roel? Ja, ja dat, is, dat is wel. Ja, dus, uh, we staan uh, gestationeerd op een uh, vliegveld. Dat is wel anders, hè? Om een, uh, een helikopter in dit geval uh, op een vliegveld te parkeren. Welke helikopter uh, uh, vlieg je, Rol? Want dat vroegen wij ons af. Welke lifeline? Uh, ik, ik, ik vlieg van de, vanaf de vliegbasis Volvo op de lifeliner 3. Oh, jij, oké, okay, Nijmegen. Met, ja, mijn regio is Zuidoost-Nederland. Ja, ja. Dus uh, eigenlijk van Maastricht tot aan Zwolle en van Enschede tot aan Tilburg. Uh, dat is best, uh, best een pink uh, stuk. Ja. Het is, het is even kijken, uh, 1516 was Lifeline 3 uh, op weg naar gelder -Malsen. Ja, en uh, dus je collega's, uh, ik neem aan dat je nu niet in de cockpit zit... maar uh, die, zijn in, die, die, die zijn in ieder geval wel aan het werk momenteel. Uh, want hoe lang? Ja, maar dat is, uh, we doen uh, gemiddeld 10 uh, inzetten per dag. Dus uh, dat, ja, dat we, dat we bezig zijn, dat we het, het waard leefen. Nee, nee, nee. En je, ah. je werkt 12 uur, hè? begreep ik... Ja, we hebben twee shifts uh, en in verband met een overlap duurt het niet meer dan 12 uur. Je moet het uh, vluchtvoorbereiding doen voordat je in je dienst begint. En, uh, en je moet een, een, een afwikkeling van je dienst doen. Dus het is altijd meer dan 12 uur. En het kan uitlopen, uiteraard als dus we bezig zijn. Dus een, uh, ja, diensten zijn, zijn lang. Maar heb je daar een speciale opleiding voor nodig? Jij kwam van die grote Chinook helikopter en dan zo'n kleine helikoptertje van, uh, zo, van, uh, van de ANWB. Uh, nou ja, ik heb, heb ik zoiets van, daar vlieg je zo mee weg. Uh, klopt dat dan? Ja, nou ja, vliegen, eh, dat is, eh, ja, dat, dat, als je dat eenmaal geleerd hebt, dan is dat op zich niet meer zo ingewikkeld. Maar eh, elke helikopter is wel anders. Ze zijn eigen eigenaardigheden ja. waar het ook gaat in, in de luchtvaart. En het is dus niet alleen van helikopters, maar van vliegtuigen ook zo, complexe vliegtuigen zeker. Uh, wat je moet leren is, uh, en het uh, allerbelangrijkste, als het niet goed gaat, als er iets is, en wat voor emergency dan ook, ja. moet je goed kunnen handelen. En, en dat wil nog wel eens verschillen per type vliegtuig, uh, type helikopter, uh, wat je gaat doen. En daarnaast is het zo dat je nu natuurlijk voor, je, uh, voor de operatie die je gaat doen. Uh, moet je een aanvullende opleiding doen, in dit geval, kijk in ons geval, uh, zo begonnen we al, wij, wij komen niet zo vaak op vliegveld. Nee. Uh, wij landen op, uh, op de meest bijzondere plekjes, dat maakt mijn werk natuurlijk ook heel interessant. Ja. Uh, uh, ja, we komen niet zo vaak op vliegveld. Ik heb wel eens foto's uh, gezien van een traumaheli op, op een brug, even een de brug in Amsterdam bij de grachten. Ja, dat, dat, dat, ja. Heel knap om zo tussen de een palen te landen. Ja, dat klopt. We hebben 25 bij 25 meter ruimte nodig. Uh, uh, en als je die ergens hebt, dan, dan past die helikopter erin. Ja. Dat is, uh, dat is waar we... <laughs> dan past die helikopter erin. Dat gewoon ja, mooi. Dan, uh, dat, is, dat is wat we zoeken vanuit de lucht. Maar uh, hoe weet je nou wat 25 bij 25 meter is vanuit de lucht? Uh, ja, nou ja dat is ervaring. Die Je hebt aan iets in de omgeving. Oké. De ziet staan een beetje ongeveer op wat dat is. Dus ja, ja, ja, ja, ja. ja. Een, een, een, een, of de, de, de voorgeven van een huis. of uh, een, een, Oké. Okay. Een, een op een, op een Dan op meet je het een zo, beetje aan af. Ja, ja, ja. Um, wie, wie heb je nog meer bij je in de helikopterrol? Oei, ja, wie nog meer? Een uh, team bestaat uit drie personen: dus ja. een arts, een verpleegkundige en een piloot. Oké. Okay. Um, dat is het, uh, het, het team. Oké, okay, en uh, vervoer u wel eens helik uh, patiënten? Jazeker. Um, het, het, het, het verschilt een beetje per uh, station. Van vier stations uh, is, er, is er echt wel een, een aanwijzbaar verschil. in Rotterdam, bij zijn van 1 en 2 vanaf uh, Amsterdam naar Rotterdam, vervoeren yeah. uh, eigenlijk minst. En dat heeft te maken met het feit dat er hier veel meer ziekenhuizen in de buurt zijn. Yeah. En je dus gemakkelijker en sneller met je patiënten in een ziekenhuis kunt zijn. Yeah. En het vervoer is eigenlijk afhankelijk van, uh, van, van wat er met de patiënt is en waar de arts die je op dat moment met, die, uh, uh, met de patiënt bezig is, uh, van uh, vindt waar die naartoe moet. Soms ja. moeten we namelijk naar een traumacentrum, soms kunnen we naar een lokaal ziekenhuis. Dus is helemaal afhankelijk van de omstandigheden. Okay, en soms ja. is het juist uh, nog verder gespecialiseerd naar een, bijvoorbeeld een of ja, zo ja, ja, Ja, kan allemaal. Ja, dus dus als nou de tijd uh, die, die je kwijt bent om over de weg te gaan... veel langer is dan de tijd die je nodig hebt om door de lucht te gaan... Ja. dan ga je vliegen met zo'n patiënt. Ja. Dus, uh, Een kwestie van logica dus. Ja ja, ja, ja, maar dat is ons werk, is het heel logisch. Ja ja, ja, ja, goed zo. Um, wat ik me ook nog afvroeg, uh, je, soms hebben jullie natuurlijk echt uh, hele uh, meldingen waar denk je... ...ja, dan moet ik echt met een, met een bloedgang naartoe en dan uh, ook moet die helikopter uh, heel snel naar de grond toe. Uh, komt dat wel eens voor eigenlijk, dat je als het ware dat ding naar beneden laat pleuren, om het maar op zo'n Hollands te zeggen? Ja, nou, op zo'n Hollands, uh, ik krijg eigenlijk altijd haast. Ja. Een, een ambulance... Uh, oh ja, haast en haast. He? Ja, ja ambulancepolitiek. Die rijden allemaal met, met blauwe zwaailichten als haast. Uh, wij hebben geen blauwe zwaailicht. Maar als wij ingezet zijn, dan is dat in feite wel een A1-inzet. Met andere woorden, dat is, wij zouden een blauwe zwaailicht voeren. Wij hebben eigenlijk de één weg. Als we ergens naartoe gaan, hebben we altijd haast. Dus om je, je vraag te beantwoorden, ja. Uh, wij komen altijd zo snel mogelijk ergens naartoe. En we willen zo snel mogelijk ergens landen. Maar het moet wel veilig kunnen. Ja. En dat kost wel eens tijd, denk ik. Nou ja, de ene keer kost dat meer tijd dan de andere keer. Als ja. wij uh, bijvoorbeeld bij, uh, Als het, tijdens een voetbalwedstrijd ergens iets gebeurt... dan is dan voetbalveld natuurlijk een, voor ons een hele grote plaats. Waarbij ja. die helikopter in zit. Dan heb ik minder tijd nodig... dan dat ik hem op het raadhuisplein in Zandvoort uh, moet waarderen. Want dat is, uh, dat is gewoon dat, dat vraag heeft wat tijd. Ja, ja. Kom je wel eens naar Zandvoort, Mental Lifeline 3... Uh, nee, ik ben niet in Zandvoort geweest met Lifeline 3... maar ik vlieg ook wel eens op de Lifeline 1... en uh, dan is die kans op het geld. Ja, ja, ja, ja, vanzelfsprekend. Uh, ja. Ja. Afgelopen maandag was uh, Lifeline 1 nog in Zandvoort... voor iemand met een steekvlam. Ja. En uh, ik denk dat hij de minstens gezicht heeft gekregen. Uh, want dan, uh, dat is levensbedreigend. Ehm... Um, Roel, nou, uh, ja, ik, ik er, zie hier net een, een, stu, een bericht over... dat is vanochtend vroeger gebeurd in Brabant. Een auto breekt in stukken aan crash tegen bomen. En daarbij is de bestuurder overleden. En dat zijn hele heftige foto's van een totaal uiteengereten auto. Uh, jullie zien wat dat betreft wel hele heftige dingen. Ja, dat, dat klopt. Jij ja, ook eigenlijk, als, uh, als piloot. Dus zit je er, en wat dat betreft met je neus ook bovenop. Nou ja, maar kijk, um, de artsen en de verpleegkundigen, uh, de, de, de medici aan boord, die hebben uh, zeg maar de taak om voor die patiënten te zorgen. En dat hebben wij als piloot niet. Nee. Uh, dus ik, ik kan, um, uh, als ik dat zou willen, zou ik me om kunnen draaien en niet, en niet kijken. Maar ja. ja, dat is nou helemaal niet uh, zoals het team in paard steekt. Maar nee. We proberen te helpen als het kan. En uh, we proberen ook de helikopters het dicht mogelijk bij te zetten, omdat het. Handig is, functioneel is. Ja. En dus, ja, dat betekent dat ik inderdaad soms inderdaad met mijn neus bovenop sta, maar soms ook niet. Soms staan we het verder weg. Ja. Uh, Roel, uh, dit jaar, of vorig jaar, zijn jullie er geloof ik mee begonnen. Um, uh, en dat wordt uitgebreid. Is er een nieuw uh, instrument, een nieuw apparaat op de helikopters? Uh, wat kan je erover vertellen? Ja, dat gaat over een hardlongmachine. Uh, ECMO in, uh, in, in de officiële termen, maar het, het gaat om een hartlongmachine. Uh, en wat we daarmee uh, kunnen doen, uh, is uh, ja, bepaalde, onder bepaalde omstandigheden, want het is, een, een, uh, het is nog een trial, er wordt nu uh, uh, met, uh, op dit moment twee van de vier helikopters uh, wordt die meegevoerd. Er zijn twee op, uh, operationele ECMO-teams nu. Um, er wordt gekeken of we uh, op, uh, op een goede manier uh, uh, zeg maar die hardwachtmachine kunnen aansluiten om mensen die... Ja, de behoefte hebben aan die ingreep... en uh, ja, dat is nogal een ingreep... Ja. Uh, of, of we dat op straat uh, goed kunnen uitvoeren. Het is eigenlijk een operatie bijna op straat, hè? Nou, ja, niet bijna. Het is echt wel een operatie. Ik bedoel, we doen hier dingetjes dus, uh, op straat... Die, die niet alle ziekenhuizen doen. Ja. Dus, uh, en ik heb begrepen dat met deze hard-long-machine... waar de, de traumahelies mee worden uitgerust... of al zijn uitgerust... eigenlijk een... het is uniek in de wereld. Heb ik dat goed? Heb ik dat goed gelezen? Uh, nou, of het helemaal uniek is, uh, uniek dan zijn we de enigen. Ik weet niet of we de enigen zijn, maar er uh, zijn er sowieso nooit veel uh, die, die dit doen. Uh, maar of we de enigen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ja, ja. Heb je daar wel ruimte voor, voor Indiëli? Want je, het zit al aardig vol, denk ik. <laughs> ja, het is, uh, het, het is in absoluut vol en het is ook heel veel gewicht. En gewicht is alles in, in de luchtvaart. Ja. het gaat op de kilo nauwkeurig, uh, wordt het berekend uh, om, om in balans te blijven en om te kunnen blijven vliegen. En dit is een heel zwaar apparaat. Ik bedoel, we hebben een Ja, nou ja, zwaar. De rugzak waar die in zit weegt 23 kilo. Mm. En, dan, uh, en dan hebben we nog een tweede rugzak en, uh, en er wat extra dingetjes bij ons. Als we met dit spul op pad moeten, omdat we uh, inderdaad een patiënt aan die machine moeten gaan uh, gaan aansluiten, dan dan gaat in dit geval ook echt de piloot wel mee naar het incident toe. Dan ja. hebben we dus ook als helikopter niet toevallig direct naast het patiënt staan. Maar dan hebben we dus aanvullend uh, uh, de, de hulp nodig van de politie bijvoorbeeld... ...om de beveiliging van de helikopter te... Uh, oh ja, tuurlijk. Ja. Uh, want de piloot gaat ook mee, omdat we zoveel spullen bij ons hebben... ...en omdat die ingreep toch echt wel uh, veel handjes en veel overzicht krijgt. Ja, ik snap uh, het. Dus, dus daar gaan we in mee. En uh, ja, dan zijn we behoorlijk aan het jou. Ik uh, bedoel, dus dit, dit is echt gewoon geen klein dingetje. Uh, we doen dit nu sinds oktober uh, op de Lifeline 3. En uh, Rotterdam, de Lifeline 2, die doet het iets meer dan een jaar nu. Uh, en Groningen en Amsterdam gaan nog volgen. Okay. Dus uh, dat, uh, ja, dit wordt uitgerold over de, de vier stations. Ja, Roel, uh, hartelijk dank uh, voor je bijdrage aan dit uh, programma. En het bijzonder dat we een, een piloot van een traumaheli aan de telefoon mochten hebben. En ook nog een, uh, de zoon van uh, ja, juffrouw ex, Van Dijk. Ja, een ex er eigenlijk eigenlijk, mm -hmm. om het zo te mm -hmm. zeggen. Roel? Uh, heel graag dan. Oké. Okay, en... Ja, nog, uh, nog een vraagje. Om, uh, ja, je hebt vast wel mensen die je even de groeten wilt doen. <laughs> Op de, de Salfos Radio? Of, uh... Ja, nee, ik, ik, ik ben natuurlijk al de hele tijd bezig. Dus ik ken niet heel veel mensen meer in Zandvoort, maar mijn zus was. Dus uh, in ieder geval... Uh, en hoe heet je zus, zus? Van de voornaam? Lianne. Lianne van Dijk. En ja. uh, die krijgt de groeten van Roel van Dijk. Zo is het bij deze. Roel, dankjewel en een heel fijn weekend verder. Dankjewel, eindelijk. En Goed, ik heb oh. nog een mooie plaat uh, gevonden. No more fear of flying. Oh <laughs> oh. Gary Brooker. <laughs> Oké okay, Roel, dankjewel hè. Dankjewel, dag. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja, we hadden juist uh, Roel van Dijk in de uitzending. En die heeft uh, no more fear of flying, uh, Benno. Want uh, ja, die landt gewoon op 25. Uh, uh de ruimte van 25 bij 25. Ja, ja dat is heel knap. Met het trauma heli. Ja, ja, dat is heel knap. Ongelooflijk. En ondertussen gaan we hey, ja, razendsnel. Ja, want vorige week hadden we het bestuur van de Lions. Want ja. uh, daar gebeurt wel het een en ander bij die club. Ja, het is vandaag uh, heel gezellig bij de Lions. Want uh, vanochtend uh, was er een, uh, een jeugdclinic door meneer Pietersen. Dat weet ik nog goed. Ik ben even de voornaam kwijt. En dat gaan we dan gelijk vragen aan Bram de Kruijten. Want die is bij de Lions. Uh, goedemiddag, Bram. Goedemiddag, Bram de Kruijter hier. Ja, Bram de Kruijter. En um, Bram, wie gaf ook alweer de jeugdclinic vanochtend, weet jij dat? En Henk Pieters. Uh, oh ja, Henk. en ja. spelen van de Bosch ja. en Helder. Uh, en ja. en um, nu, we, nu worden er uh, wedstrijden gespeeld, heb ik begrepen, door de senioren. Er wordt nu een wedstrijd gespeeld tussen uh, oud, deel Oud-Internationals en Oud-Lionsleden. Oké, okay, leuk. En die is net afgelopen. Oh, en hoe, hoe was de uitslag? Uh, de Lionsleden hebben, hebben gewonnen met 69-42. 69-42. En wie is die tweede stem, Bram? De, de, Jack Kok. En, uh, dat is, die zit nog in het bestuur van, uh, van de Lions en trainer van uh, Heren. Oké, okay, helemaal goed. En wie waren er voor de oude uh, uh, internationals? Uh, Henk Pietersen. Uh, ja, ik, ik, ik ben niet zo. Uh... Ja, er zijn net door de Nederlandse Baselbandbond drie leden van de diensten benoemd: Henk ja. Pietersen, Karel Vrolijk en Roel Ook Oh, geweldig, geweldig. en uh, Karel Vrolijk zijn oude uh, spelers van het voormalige Typso's Lions. Uit de jaren begin jaren 70. Ja, fantastisch. Um, en wat gaan jullie verder nog doen vandaag? We gaan gezellig uh, uh, een borreltje nemen. Ja, en vanaf 4 ja. uur begint gewoon het reguliere competitieprogramma ja. met de jeugd van de Lions. En een kwart vooraf speelt een Dames 1. En heren uh, 1. Een competitiewedstrijden. Oké, okay, okay, dat gaat gewoon HR1. door. Heren 1 staat op dit moment heel goed in de competitie. Uh, als het goed is, uh, gaat die waarschijnlijk promoveren. Ja, maar dan moeten we nog vier wedstrijden winnen. <laughs> uh, dus we moeten niet te hard verstapelen. Uh... Hoeveel wedstrijden moeten ze nog winnen? Vier. Vier? Oh, oké. Okay. Nou ja. ja, dat is inderdaad nog wel een eentje weg, hè? Ja, daarom. Maar we willen graag promoveren naar de Eerste Divisie Landelijk... Ja. Dus we proberen alles op alles te zetten om dat uh, tot het goed einde te brengen. Ja, Zo, dus. echt op een hoog niveau dan. Ja, de, ja, ja. de, de lines gaan doen mee. We proberen een beetje op de kaart zetten landelijk. Ja. En we proberen dat uh, ja, een goede impuls en... Uh, en wat goede speels erbij, uh, moet het gaan lukken. Oh, okay. en, ook op een goede sponsor misschien is dat er voor bijzonder wordt om ons te sponsoren. Ja, ja, ja, ja, dat zou <laughs> mooi zijn. Um, dus uh, dat gaat nog heel gezellig worden daar in de Korverhal. Daar zitten jullie, hè? Ja. Oké, okay, okay, nou, geweldig. Uh, hoe, hoe was de jeugdkliniek trouwens? Was daar veel belangstelling voor? Ja, we hadden een stuk of 30 uh, kinderen. Zo? So. Ja, we hadden het eigenlijk ook gehoopt dat er wat meer uh, van de Oekraïense Ja. Uh, yeah. hier aanwezig zijn. Maar helaas moesten die ook een, een groep moesten online. Uh, die hadden die les. Oké. Okay. Dat is wel een beetje jammer. Ja, ja, ja. Maar we hebben er toch een, een paar uh, hebben daar een uh, leuke beleving uh, ja. uh, van gehad. Ja, heel goed. Nou, geweldig heren. Leuk dat jullie even onverwachts bij ons in de uitzending waren, want dat was allemaal niet gepland. Maar goed, dat, dat, dit is radio en radio is het snelste medium wat er bestaat. Toch Rob? Ja, zo is het, zo zeker is weten. Het. En uh, we wensen jullie nog heel veel plezier met het borreltje vanmiddag en, um, en, een, en een goede wedstrijden natuurlijk vanavond. Ja, dankjewel. En uh, we houden elkaar, uh, houden ons op de hoogte voor, uh, voor het, uh, het herenteam wat zo goed gaat. Ja, oké. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel. dankjewel voor het belletje. Ja, oké, okay, graag gedaan hoor. Uh, dag. Heel gezellig daar in de corps, vooral. En heel veel wedstrijden daar ook, Benno. Jazeker. Nou, het, uh, de of vliegen in het rond. Zo is het maar net. Nou, we houden het allemaal in de gaten bij Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag en houd de radio aan. I'm stuck on you. You've got the feeling down deep in my soul that I just came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 Zo, en dat was uh, Lionel Richie en Stuck on you. En uh, van de Korf, al gaan we nu naar uh, Duitjesveld toe? Ja, echt uh, heel dicht uh, bij elkaar. En uh, ja, dat betekent de tweede helft van de wedstrijd. Uh, Jan van der Leden, nogmaals, goeiemiddag. Rob, goedemiddag, jongen. Goeiemiddag. Nou, we zijn de kleedkamer weer uit en we zijn weer lekker aan het spelen daar op Duitjesveld. Hoe staat het ervoor? Sorry, sorry. Oh, ja. Gezondheid. Nee, er zit een soort kikker in mijn keel. Oh jee. <lacht> ja, er zijn vijvers uh, genoeg uh, daar uh, bij ja. Duitserspel, toch? Het is een einde van het prikkel, zeg maar. een ellende. Mm. Oké. Okay. Uh, we, we staan ondertussen 3-0 voor. En <coughs> nee, dit staat niet uit het spel. De is net in ingekomen voor milan hele kant. <coughs> en, en even de voormaakte Kastenvries uh, de 3-0. Het laatste schiet Raymond op de, op de lat... En uh, Naaidse Berg schiet net plak voor langs. Dus dat er wel vier of vijf kunnen zijn. Maar ja. ja. Doet er Mark er nog wat aan, of uh, hebben ze het een beetje opgegeven? <lacht> nou, nou, Jan. <lacht> Sorry hoor. Nee, ja, het kan gebeuren. Ze hebben het niet opgegeven. Het is ook een hele leuke wedstrijd een wedstrijd. Maar ik ben er best wel bang voor. Mark is hem ook gevoegd. Nu gaat uh, Naaidse Berg weer vandoor. Oh, hij is gewoon even vellen, even beter nu. Wij toch toch serieus over de keeper. Alleen, alleen. Ja, nee, nee. De bal wordt er mij gehaald. Sorry, ik ben een prikkelen keeper. Ja, nee, ja, we gaan gewoon even een plaat draaien en straks uh, komen we aan het eind uh, van de wedstrijd uh, bij je terug, Jan. Okay. En mocht er uh, gescoord worden, laat het even weten, dan kunnen we de luisteraars ook op de hoogte houden. Oké, okay, dankjewel. En uh, sterkte daar. Uh, yeah. Even een slokje water nemen misschien. <laughs> biertje. No, biertje, no. biertje <laughs> nog beter. <laughs> Oké. Okay. Jan van der Leden was dat op de op dit moment 3 tegen 0. En dit is uh, Donna Summer. En this time I know it's for real. van uh, Donnersummer Summer en This Time I Know It's For Real. Nou ja, we zijn alweer bijna aan het uh, einde van de tweede uur, uh, Beno. Het is niet de, de tijd vliegt voorbij. Ja, en, uh, ja, ja. Ja, we springen even van de hak op de tak uh, vandaag. Wat, wat, wat <laughs> Dat gaan we doen. Nu. Ja, ja, ja. Ik net, heb net, net hadden we het basketbal. Ja, uh, voetbal. Dan zitten we bij de, de trauma heli. Ja, uh, ongelooflijk. We gaan alle kanten op. En nu heb ik uh, heel even een klein berichtje over gratis compost. Dat is volgende week zaterdag. Dan uh, kan je gratis compost ophalen. Hier in Zandvoort. Aan in de Kamerling Onnesstraat nummer 20. De remise. De remise, ja. En uh, per huishouden kunnen maximaal twee zakken compost van 20 liter. Dus 40 liter kan je meeslepen. En, um, en ja, er is even kijken, dat is natuurlijk een bedankje, is het eigenlijk, voor het goed scheiden van het uh, groente, fruit en tuinafval, het zogenaamde GFT. En dat wordt allemaal keurig gebruikt. En uh, voor iedere volle groene GFT-container van 140 liter kan zo'n 15 tot 20 kilo ...compost worden gemaakt. En het is van belang om het afval thuis zo goed mogelijk te scheiden. Dat vinden ze heel erg fijn als je dat doet. Dus geen plastic erbij en dat soort dingen meer. Dus je komt zo nu dan nog wat van jezelf tegen daar in de zak? Of? Nou, dat is een beetje, als je het helemaal breed ziet wel. Maar goed, het is natuurlijk allemaal afval van iedereen... ...waar uiteindelijk een mooi compost van wordt gemaakt... En dit is dan een compostactie. En, uh, bedankje van Spaanlanden en de beide gemeentes Halem en Zandvoort. Volgende week zaterdagmorgen, toch? Ja, volgende week zaterdagmorgen. Dus, oh ja, dat is goed dat je het zegt. Is even kijken van half tien tot half één. Zolang de voorraad strekt. Zeker, dus wees er snel bij ja. de remis aan de kameling onderstraat hier in Zandvoort. Nou, wij gaan alweer op naar het Nieuws weer van 4 uur. Daarna zijn we er nog een uur lang. Met onder meer Ernst Brokmeijer. Wat hij heeft wel het een en ander te melden. Hij is uiteraard van de Sanfordse Reddingsvergadering. Wij zeggen graag tot zometeen.